Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Toen onze voorouders aankwamen in de landen die de koloniën zouden worden, troffen ze daar samenlevingen aan die niet gebaseerd waren op hun streven naar winstmaximalisatie en competitie. En dus was hun conclusie al snel: deze mensen die hier wonen die zijn lui. Die willen niet werken. Het heeft lang geduurd voordat we tot de conclusie kwamen... hoe ons mensbeeld gevormd werd door onze economische opvattingen. En misschien is het pas nu, nu we aan gaan lopen... tegen de grenzen van het kapitalisme, tegen de beperkingen van het kapitalisme... dat we terug gaan kijken en denken... Hey, op welke waarden waren die samenlevingen dan wel gebaseerd? En wat kunnen we daar misschien ook van leren? Van harte welkom bij dit programma van Radboud Reflects en het NIOD... het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Uh, mijn naam is Liesbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects... en vanavond de gespreksleider. En um, zo dadelijk gaan we als eerste luisteren naar een lezing van Remco Enzel historicus aan de Radboud Universiteit. En hij doet onderzoek naar de rol van cultuur... in tijden van oorlog en ander massaal geweld. En in opdracht van het NIOD, want daar is hij ook senior onderzoeker, schreef hij recent dit mooie boek, Kennis die Knecht... Indonesië en de koloniale wortels van wetenschap. En op basis daarvan werd ook deze avond georganiseerd. Na zijn lezing gaat hij in gesprek met econoom... André van Hoorn, ook van de Radboud Universiteit. En hij doet onderzoek naar ongelijkheid uh, en uh, sociaal-economische interacties. En daarbij focust hij dan op mondialisering en identiteit. Nou, de opzet van de avond is dus heel simpel. Lezing, gesprek en het laatste kwartier, twintig minuten zijn voor jullie vragen gereserveerd. Dus als je nou tijdens de lezing of tijdens het gesprek denkt... hé, hey, daar wil ik meer over weten of dit snapte ik niet helemaal... Onthoud je vraag en dan komen we, daar, komen we daar later op terug als mijn collega met een, met een microfoon gaat rondrennen, Maar dat volgt allemaal vanzelf. Um, ja, ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Dus uh, laten we gauw beginnen met een applaus voor Emco Enzel. Dankjewel Lisbeth. Goed, waar spreken we over als we spreken over economie? Het woord economie ligt op ieders lippen bestorven, verwijst naar iets groots, veelomvattend, bijna tastbaar, in bezit van een eigen kracht en handelingsvermogen. Het lijkt tegelijkertijd ook buiten ons te staan en extern van ons te opereren. Want slaat economie bijvoorbeeld op het uitlaten van de hond, van de buren, het oppassen op een ziek kind, het plukken van paddenstoelen, het organiseren van een buurtfeest, met rekening houden met de behoeften van een rivier of de belangen van een bij. In het Nederlands is economie een stelsel, een systeem, een bestaanswijze, een zijnswijze. Van productie en consumptie, van transacties en met de instituties die, uh, die dit alles ook mogelijk maken. Maar het is tegelijkertijd ook een zienswijze, een stelsel van ideeën, van theorieën. Van bevindingen die we meestal situeren in een wetenschap. Economie ook geheten. Met experts, straks zullen we André erover horen. Die ons vertellen hoe we het economie moeten begrijpen. En wat ons staat te wachten. Nou ga ik... Ja. Vorige maand werd de Nobelprijs voor Economie uitgereikt aan drie economen. Onder noemen van economische groei. Hoe bewerkstelligen we gestage en bestendige economische groei? Een van de winnaars was Joël Mokiel. Mokiel heeft Nederlandse wortels. Hij werd geboren als Joël Mok in Leiden. En Zijn specialisme is het begrijpen van uh, economische groei in het verleden. Hij is eigenlijk een historicus. Zijn inzicht is dat de kenniseconomie die tijdens de verlichting in de 18e eeuw ontstond... De motor was achter de gestage economische groei in de afgelopen 250 jaar. En hij meent dat deze historische kennis ook toepasbaar is op de toekomst. In een recent interview in de NSC verwees hij zogenaamde anti-groeidenkers en doeners terug naar de middeleeuwen. Maar zouden er niet ook andere lijnen getrokken kunnen worden uit het verleden? Van het verleden naar het heden en wellicht ook naar de toekomst. Toen ik net op streek was met mijn onderzoek... Uh, werd ik getroffen door deze historische lijn. Ontleend uit dit nieuwsbericht... aan dit nieuwsbericht... en ook ontleend aan rapporten van uh, Greenpeace en de Wild Natuurfonds. En dat was in de tijd van de vorige klimaatconferentie in Dubai. Toen we er net een achter de rug. Deze was in 2023. En Nederland werd in die rapporten en in dat nieuwsbericht... neergezet als de nummer één CO2-uitstoter als je de koloniale tijd meerekent. En dat heeft alles te maken met de grootschalige ontbossing... in de koloniale tijd. En ook met uh, de olieindustrie vanaf 1880. Hier is de ontbossing. Dit is Jatihout, Tiekhout... dat al in de vroegmoderne tijd voor scheepsbouw werd gebruikt... en later ook in de suikerplantages uh, van pas kwam. Nederland is nog altijd... Een belangrijke speler uh, in die ontbossing. Als importeur van goederen, uh, soja, uh, palmolie... en allerlei andere goederen die hier bewerkt worden... en dan doorverkocht, grotendeels. Ook dit is dus een historische lijn naar het heden. Mokhiel bezit, ik zal het niet ontkennen... onmiskenbaar grote historische en economische kennis. Maar zijn ideeën zijn ook gevoed door ideeën en waarden... over het goede leven... Die we zeker niet in de moeten situeren volgens hem. Dit is een idee, en waardestelsel gebaseerd op een economie van onbegrensde behoeften, onbegrensde mogelijkheden en onbegrensde groei. Dat goede leven noem ik een morele economie. Een ideeën en een waardestelsel over de bestaande en de ideale bestaanswijze passen in Mokiel's morele economie zaken als solidariteit, diversiteit, geweldloosheid, environmental justice, wederkerigheid, gemeenschapszin, een eerlijke markt, gelijkwaardigheid, vrije tijd, voedselzekerheid, toegang tot kennis, erkenning van lokale kennis, respect voor niet-menselijke organismen, respect voor de generaties die na ons komen, de vrijheid om af te wijken en om in contact te komen met mensen... Met andere organismen en met de natuur. Dit zijn elementen die ik ontleen aan tal van economische, zijns- en zienswijzen. Die zijn opgenomen in een boek. Over het pluriversum aan initiatieven, nieuw en oud, van binnen en buiten de universiteit, gebaseerd op kennis en verbeelding. En die verbeelding. is dan niet de verbeelding waarvan Mokiel de Diegroot, denkers en doeners van beticht, de verbeelding als een waanvoorstelling, een hersenschim, maar de verbeelding van je ergens een voorstelling van kunnen maken. En ik wil hier, in de tijd die ik hier tot mijn beschikking heb, twee voorbeelden uitwerken. Eén is ontleend aan de kunsten, de ander aan de wetenschap. Beide zijn onderling verbonden en ze wijzen op de, eigenlijk op de ingewikkelde doorwerking van ons koloniale verleden. En de uitkomst van beide is ook niet eenduidig, zeg ik er maar vast bij. Dit is de voorkant van mijn boek. De afbeelding is van het Indonesische kunstenaarscollectief Tanik Padi. Dit is het origineel, een houtsnede, op canvas. Te zien zijn boeren aan het werk op hun sawa, een rijstveld. En op de achtergrond zijn een opzichter en een familie... waarvan de leden duidelijk niet aan het werk zijn te zien... Wees gerust, ik heb de tekst voor het omslag eruit gefotoshopt. Maar het origineel is wel in het boek opgenomen. Met toestemming. En de afbeelding is een detail van een groter kunstwerk. De Boer. Dit is de vergroting. Het kunstwerk is twintig jaar oud. Je ziet een boer in een soort landschap staan. Omringd door een aantal medaillons. Die delen van zijn bestaan illustreren. Je zou kunnen zeggen dat ze tezamen de morele economie van de boer omvatten. Dat wil zeggen zijn visie op hoe economie functioneert... maar ook zijn visie op hoe een economie zou moeten functioneren. Dit is een tweede medaillon. Deze afbeelding symboliseert een loomboom, een rijstopslag uh, Dit is een instituut dat in veel Indonesische dorpen was te vinden en dat diende om tegenslag uh, in de voedselproductie op te vangen. Rond 1900 kreeg de koloniale overheid belangstelling voor de Loemboeens. Ze zagen het instituut als een, ja, een instrument om verder te verbreiden en te stimuleren... zodat boeren minder afhankelijk waren van uh, woekeraars, zoals ze het noemden, geldschieters. Het idee was dat de boeren kort naar de oost gedwongen waren om hun opbrengst te verkopen... om schulden af te betalen... Als de prijs laag was. En dan, als ze krap zaten. gedwongen waren hoge marktprijzen te betalen voor hun rijst. En de koloniale overheid ging via een organisatie. die na 1900 het opgericht. het Volkskredietwezen. over tot het uitvaardigen van regelgeving. van de Loemboom. Ieder dorp of Dessa. diende een te verzegelen Loemboe-schuur te bouwen. Waar boeren een van tevoren vastgestelde hoeveelheid paddy, rijst, uh, met name en toename moesten opschuren. Nieuw was ook de toevoeging van een bankair element door rijst met rente uit te lenen, wat dan gunstig, gunstiger uitpakte dan een uh, monetaire lening. Op deze afbeelding ziet u een aantal prachtige loombooms, ook prachtige foto's, die alles zijn in de stijl van de minangkabau op Sumatra. En hier zijn er in andere stijlen, in de vorm van museumminiaturen. De Loomboom ja, werd eigenlijk een echte microtechnologie, maar het bleek moeilijk om ze continu te laten functioneren zoals het volkskredietwezen laat voorzien. Er was ook verzet, omdat de regelgeving een inbreuk was op de autonomie van de dorpsgemeenschappen en niet altijd strookte met lokale morele economieën. Zo vond ik een verslag van een geval waarin de moeilijke jaren na afloop van de Eerste Wereldoorlog zo'n voorraadschuur was opengebroken en de rijst onder de aanwezigen was verdeeld. Omdat, ik citeer, ze honger hadden en geen geld bezaten om eten te kopen. En de rapporteur merkte op dat er een baan op hen wachtte in de nabijgelegen fabriek. Maar de dorpelingen merkten op dat ze te zwak waren om te werken. En ze meenden ook dat ze niets fout hadden gedaan omdat allen immers eigenaar zijn van de rijst, Maar de rapporteur zei, nee, jullie vergissen je, de opslag is van de DESA, zoals een brug van een gemeente is. Verdeel je een brug door iedereen een plankje mee naar huis te geven? Antwoord van de dorpelingen, ja, als iedereen daarmee instemt, waarmee ze in de ogen van de kroning zag natuurlijk fout zaten, en sowieso de officiële besluitvormingsprocedures omzeilden. Ik bezocht de tentoonstelling van Taring Padi, van het kunstenaarscollectief, in 2023. Kort nadat ze hadden deelgenomen aan de beroemde kunsttentoonstelling Documenta in Kassel, een jaar eerder, in 2022. En mij viel op toen bij die tentoonstelling, die ik in Amsterdam heb bezocht, dat de kunst eigenlijk een expressie was, een uitdrukking van de morele economie die het gezelschap wilde uitdragen. En ze gebruikten hiervoor zowel het instrument van historisering als die van de verbeelding. In 2022... trad een ander Indonesisch kunstenaarscollectief... Rang Rupa, op als de curator van die documenta in Kassel. En het collectief had betaald, bepaald dat Lumbung... Het, de conceptuele en de praktische paraplu moest zijn... waaronder alle kunstenaars uh, actief zouden zijn op die tentoonstelling. De, de Lumbung stond hier niet langer alleen... Symbool voor een rijschuur... maar voor een economisch ideaal, een maatschappijideaal, een economische praktijk ook, die direct verbonden was met een gemeenschap. De Loombong-gedachte veronderstelde dat alle gelden gelijkelijk verdeeld werden, niet alleen onder de kunstenaars, maar onder alle betrokkenen, dat de kunst collectief was, dus veel Talink Padikunst zijn ook gesamtkunstwerken. kunstwerken, zijn meerdere handen in één kunstwerk, en gemaakt, in de gemeenschap werd en ook voor de gemeenschap bedoeld was. En dat het externe publiek, zoals ik zelf... in die zin op de tweede of misschien wel op de derde plaats pas komt. Zoals u wellicht weet... ging er iets heel erg mis met die documenta in 2022. Taring Padi wat ervan beticht... gebruikt dus ook, zijn ook gesamtkunstwerken... er zijn meerdere handen in één kunstwerk. En gemaakt in de gemeenschap werd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 maar ik laat dat voor nu even zitten. Misschien komen we nog op terug. Maar zo belanden ze wel in Nederland. En dat, daar werd in de expositieruimte in Nederland. Frame of Framed een Galerie in Amsterdam-Oost. Ter plekke een schilderij gemaakt. Daar is hij. En het is geschilderd in de typische binaire stijl van Tanik Party. Straks zijn er afbeeldingen die het beter laten zien wat erop is afgebeeld. Aan de rechterzijde is de ideale, misschien al bestaande economie afgebeeld. En aan de andere zijde is het politiek-militaire-economische complex verbeeld. Het verderfelijke complex. En belangrijker ook, misschien nog wel, in een gehistoriseerde vorm. We zien een VOC-schip. En vooral ook een reeks militairen. Hier ziet u dat beter. Van boven naar beneden aan de... Uh, wat is het? Linkerkant. Uh, let ook op de soldaat. Onderaan. In het midden. In een wachthuisje. Hier zijn de uitvergrotingen. Ja. Als die het gaat doen. Ja. Hier ziet u de rechterzijde. Waar mensen bezig zijn met voedselbereiding. En aan dansen zijn. En uh, aan, aan volksrechtspraken doen. Hier is de soldaat. Rust en orde. Het was het enige kunstwerk met een Nederlandse titel overigens. En hier uh, dus uh, de soldaten, dat begint, de rij, reeks begint in de koloniale tijd en loopt dan door tot aan het, tot aan het heden. En je ziet ook twee afbeeldingen van uh, het cultuurstelsel en de ethische politiek. Dus het cultuurstelsel was het exploitatiestelsel dat tussen 1830 en 1870 boeren ertoe dwong om bepaalde handelsgewassen te verbouwen tegen prijzen die onder de markt, marktwaarde lagen. En die tegelijk ook het verbouwen van voedselgewassen bemoeilijkte. Na 1870 kwam er meer ruimte voor privaat ondernemerschap. En vanaf 1900, pakweg 1900, begon de zogenaamde ethische politiek. Die in naam bedoeld was om de lokale bevolking alsnog te verheffen. Nadat de opheffing van het cultuurstelsel na 1870 niet had gezorgd voor die verheffing. En de verarming, dat wat in de... Troonreden van 1900, de mindere welvaart werd genoemd, onveranderd was gebleven. Tegelijk zie je dus op die afbeelding de leermeester, de verheffer, op de rug van een Indonesische boer zitten. Ik besefte te plekken hoezeer die kunst van Taring Padi kruiste op dat moment met waarover ik las in de brieven en de aantekenboekjes uh, en de publicaties uit de koloniale tijd. En dat brengt me eigenlijk bij de tweede lijn, die ik benade via de econoom, die uh, ja, nauw betrokken was bij het volkskredietwezen en die dat volkskredietwezen als geen ander symboliseerde. Julius Boeken. Boeken gold als specialist van de economie in koloniaal Indonesië. En zijn erfenis, zijn intellectuele erfenis, wordt nu op verschillende manieren geduid. Hij is met andere woorden in te passen in een verhaal à la Mogiel over economische groei. Maar je zou ook zomaar een stukje over hem kunnen schrijven in de nieuwe editie van het Pluriversum over alternatieve of heterodoxe economieën. Hier zien we hem in zijn, op zijn eerste hoogleraarpositie bij de, de Rechtshoogschool. Dit illustreert het milieu waaruit hij voortkwam. Hij studeerde in Leiden um, rechten- en staatswetenschappen. Uh, uh, en, en staathuishoudkunde, zoals economie toen werd genoemd, uh, maakte onderdeel uit van die bredere studie staatswetenschappen. Hij promoveerde in 1910 en vertrok toen direct naar Indonesië, waar hij tot 1930 verbleef, waarna hij hoogleraar werd eigenlijk terugkeerde naar Leiden. En in 1946 keer daar nog eenmaal terug naar Indonesië... met het idee zijn oude werk weer op te pakken. Maar tevergeefs, zo weten wij nu. Dus deze mensen hebben vrijwel allemaal in Leiden gestudeerd... min of meer dezelfde studies. Ze zijn of uh, leerling van uh, de jurist van Vollenhoven... of ze zijn leerling van de islamoloog uh, Snoek Gronje. En er staan ook twee ministers op de foto... Hier zien we boeken nog een keer onderweg in Indonesië tijdens zijn volkskredietwezenperiode. Als je boeken googelt, dan kom je tegen wat ik ook heb onthouden uit het handboek dat ik als 18-jarige student culturele antropologie en niet-westerse sociologie moest lezen. En in het handboek uh, werd verteld hoe boeken zeg maar, het begrip dualistische economie had gemunt. Boeken stelden dat er in Nederlands-Indië twee economieën naast elkaar bestonden. Schijnbaar apart. En ze konden niet begrepen worden met dezelfde theorieën. De kern eigenlijk van uh, die gedachten, die Boeken in zijn, uh, bij zijn entree als hoogleraar in 1930 uh, verwoordde, zat eigenlijk al in zijn proefschrift uit 1910. Hij schreef dat proefschrift in negen uh, maanden. Toen hij nog geen voet in India had gezet. De... Hier zie je zijn aantekenboekje. Goed, dus krijgen we nu zijn... Ja, daar was hij. Zijn proefschrift. De titel van het proefschrift is... Tropisch koloniale staathuishoudkunde, het probleem. Zoals ik al zei, waren er wel economisten in 1910. Maar staathuishoudkunde was, in de, was eigenlijk de gangbare term voor economie. Boeken lanceerden eigenlijk heel slim zijn eigen vakgebied door het tropisch koloniaal aan vast te plakken. Blijkbaar bestond er zoiets als een tropische of een koloniale economie. En de reden dat dit nodig was, legde boeken uit in de allereerste zinnen van zijn boek. Het probleem waar de ondertitel over spreekt, formuleerde hij eigenlijk in die eerste zinnen. Dus er is geen inleiding aan het boek. Dit is letterlijk de eerste pagina, de eerste gedrukte woorden van boeken ever ik citeer, voor wie de economische toestand van onze inlanders in ons hè, bestudeert, is het een ontmoedigende ervaring dat zij in alle opzichten minderwaardig zijn. Het gezegde dat een javaan nooit loopt wanneer hij kan stilstaan, nooit staat wanneer hij kan zitten, nooit zit wanneer hij kan liggen, is spreekwoordelijk geworden. Indolentie, gebrek aan energie vormen zijn kenmerkende eigenschappen. Dit zijn op zijn minst nogal... Ja, opmerkelijke woorden. En ze klinken ook nogal beledigend. Ik heb niet, mijn boek niet voor niets, kennis die knecht, genoemd. Hè, er blijkt maar weinig van respect voor die zogenaamde andere economie. De mensen in Nederlands-Indië waren lui, waren niet in staat om de eigen broek op te houden, keken niet verder dan de neus lang is als het ging om de verbetering van hun lot. Ik denk dat het toch belangrijk is om de woorden nog wat verder te wegen en proberen te duiden. Boeken meenden dat de inlanders de mensen die inlanders werden genoemd, dat wil zeggen het overgrote over deel van de Indonesische bevolking... niet begrepen kon worden met dat wat hij beschouwde als de gangbare economische theorie. Die uitging van een eenduidig wereldwijd volkomende homo economicus... die gericht was op de bevrediging van zijn economische behoeften... en die hierin zo rationeel mogelijk handelt. De inlanders kenden geen spaarzin zoals wij... Geen economische behoefte gericht op winstmaximalisatie. Dat wat ze wel hadden noemde hij sociale behoefte. En die strek, strekte eigenlijk niet verder dan die betrekking hadden op gezin, familie en dorp. Ze ontwikkelden evenmin een lange termijn perspectief. Die ervoor kon zorgen dat ze in staat waren om hun positie fundamenteel te verbeteren. Maar het was de taak van Boeken en anderen om die westerse economische manier van denken en doen, alsnog te doen landen in de archipel. Bijvoorbeeld via de technieken van het volkskredietwezen. Uit boekers aantekenboekjes valt op te maken dat hij, zeker in de eerste jaren, daadwerkelijk naging of het verlenen van leningen, wat bedoeld was om die woekeraars te omzeilen en om krediet te verlenen, waar mensen ja, zeg maar hun lot mee konden verbeteren, of dat succes had. Zo ging hij bijvoorbeeld eens een krediet van 120 gulden na... door letterlijk aan te kloppen. Hij trof er een flink herenhuis aan en een kwart hectare erf. En de vrouw die de lening was aangegaan, die uh, ontving hem. Boeken sprak haar aan en hij noteert dan in zijn notities... van de 120 gulden blijkt 35 gulden gebruikt te zijn voor handel. En de rest antwoordt, ach, vraagt u dat toch niet waarschijnlijk voor een feest gebruikt, zegt Boeken dan. Boeken constateerde hier als toezichthouder... dat de leensom louter consumptief was gebruikt. Dat was niet de bedoeling. Het voorbeeld is illustratief. In het denken over economisch gedrag van de zogenaamde inlanders... keren eigenlijk twee fascinaties steeds terug. De manier waarop geld wordt uitgegeven aan feesten... waaronder alle grote familie- en levenscyclusrituelen... met collectieve maaltijden werden bedoeld... En de fascinatie met gokken, die iedere spaarzin als sneeuw voor de zon deed verdwijnen. En wat het volkskredietwezen uh, consumptief krediet noemde, kon ook gaan om het stillen van de honger. Dus een stap van het kantoor verwijderd of de cliënt ging een waroem binnen een winkel om zijn maag te vullen. Dat was dus niet de bedoeling. Ja, een restaurant. Boeken nam de omgegeven redenen voor een lening om te eten niet serieus. Potentiële klanten kwamen de ene dag geld lenen met een verplicht op te geven doel om het bij afwijzing de volgende dag opnieuw te proberen met een ander doel. Was het voor de inlander überhaupt te veel gevraagd om één of twee dagen van tevoren een eenduidig doel op te geven? Bij een huiscontrole bleek het paard uitgeleend, lag het hout nog in het bos en was de handelswaar zogenaamd doorverkocht. Het zei zo. Boeken verzuchten. Vanuit het oogpunt van financiële opvoeding zat er niet anders op dan de klanten. Dat de klanten zich moesten over, kunnen overgeven aan hun verkwisting of speelzucht. Het was al mooi als het leerdoel was bereikt dat ze regelmatig terugbetaalden. En nog beter was het natuurlijk als de eeuwigdurende geldnood niet langer als de natuurlijke staat van de mens werd beschouwd. Die nuttige bestedingen kwamen dan wel later. Boeken, zijn dus denken zijn eigenlijk terug te brengen tot vier bronnen. Ten eerste zet hij zich af tegen de manier waarop economie in de 19e eeuw was gaan gelden als een bijna natuurwetenschappelijke wetenschap met onwrikbare wetten die universeel toepasbaar waren. Hij zelf putte juist uit een traditie waarin economie of economia stond voor meer voor beheren dan voor het begeren. Waarin in de 19e eeuw de nadruk op was komen te liggen. De econoom de economie is eerder een rentmeester. of zelfs een pastor die zich ontfermt over zijn kudde. Ik denk dat dit laatste ook aansloot bij Boeken's doopsgezinde achtergrond. al bedoel ik dat van die pastor niet zozeer religieus. Ik zie wel een verwantschap met Multatuli. die net als Boeken uh, uit Amsterdam-Zaanstreek. Kwam en die dezelfde doodsgezinde en paternalistische houding toonde. Multituleert gekerkt bij de opa van Boeken. Voor de indolentie en de luiheid, dat is de derde bron, komt Boeken putten uit een al meer dan honderdjarige traditie in de koloniale beleving en in beleidsstukken over de indolentie en de luiheid van die zogenaamde inlanders. Ze waren lui, reageerden niet op economische prikkels. En boeken systematiseerden eigenlijk de ideeën daarover. Zie bijvoorbeeld deze uitgetypte collegeaantekeningen. Onderaan staat bij, uh, bij de rode streep: bij verhoging van loon wordt de arbeidsduur ingekort. Dit was een terugkerend thema, en ergernis, een topos in het koloniale denken, vooral ook ondernemers. Als het loon wordt verhoogd, loopt de onderneming leeg. Volgens boeken hadden de economen voor hem zich bezondigd aan wishful thinking. Zij hadden gedacht dat na de afschaffing van het cultuurstelsel... de Inlanders als bij toverslag economische ondernemers zouden worden. Maar nog de markt, nog uh, het marktdenken, was volgens hem serieus te nemen. Daar zien we de markt. Zulke miniaturen waren bedoeld als souvenir... die namen 19e eeuwse Indiegangers... Meen huis als herinnering aan een verblijf in de Oost. Er We zijn ja, wel twintig van deze maquettes bewaard gebleven in musea. Dit is een van de mooiste. Zo niet de mooiste in het Rijksmuseum. Dit is een andere. Wat hadden deze miniaturen eigenlijk te maken met de echte werkelijkheid? Deze werkelijkheid. Volgens boeken waren de echte markten ook miniaturen zonder economische betekenis. De Passaar was volgens boeken theatraal en speels. Maar het had weinig van doen met ondernemerschap. Het waren geen zuivere economische doelstellingen. Instellingen. De inlander zoekten eerder nieuws. Gezelligheid, afleiding, vervulling van zijn, vervulling van zijn vrije tijd. Men beoefende de sport van het loven en het bieden. Elkander het bedriegen. Men spiette de kansen die men hebben zal als men er zelf eens wat ruil te bieden heeft. Het was eigenlijk meer een gokspel. Voor Boeken had de economische theorie, met andere woorden, geen universele geldigheid. En hij zocht zijn heil daarom bij historische economen of sociologen. Omdat zij lieten zien dat economische stelsels door de tijd heen veranderen. De Indonesiërs hadden nog geen economische instelling. Maar ze konden die wel verkrijgen. Met een beetje hulp dan. En het was met deze kennis dat Boeken naar Indonesië vertrok. Uiteindelijk zou hij zijn uh, kennis nog uh, aanvullen met één cruciale bron. Dat is het werk van de Sovjet-Russische agro-econoom Alexander Shayanov, Die op jonge leeftijd speel werd van de landbouwvorming in Stalinisch Ru uh, Rusland. En ook heel jong in een strafkamp overleed. Nu is Shayanov beroemd. Ook hem herinner ik mij uit mijn eerstejaarscolleges. Vanwege het economisch gedrag van boerengzinnen. In de jaren twintig, toen Boeken hem las, was dat nog relatief bekerkt, beperkt, die beroemdheid. Sjajanov stelde dat boeren een werkpatroon kennen dat afhangt van de gezinscyclus. Arbeid en output golven mee met de cyclus van gezinsvorming en opgroeiende kinderen die een boerenfamilie doorloopt. Dat betekent dat er altijd tijden zijn van arbeidsluwte, en productieverlaging. Niets doen is deel van een de gezinseconomie. Dit was voor Boek een eye-opener, omdat het hem hielp om de luiheid en het niets doen te situeren in de wijdere leefwereld van boeren. Een leefwereld die hij koppelde aan een organische leefwijze. En die werd bepaald, ik citeer, door natuurkrachten, door zon en water, of zo men wil, door de zon alleen. Dit exemplaar trouwens is van Jan Breeman, voor diegene die hem kennen, de huidige emeritus eh, hoogleraar. Antropologie, sociologie in Amsterdam. Zijn aantekeningen staan in dit boek. In 46 keer de boek terug naar Indonesië. met goede hoop dat hij zijn vrij van de werk zou kunnen voortzetten. De Indonesiërs waren nog lang niet toe aan onafhankelijkheid. Eerst moesten ze zich nog verder economisch scholen. En in Amerika had men bijzondere belangstelling voor Indonesië opgevat. En Boeken ontving een uitnodiging om Chicago les te geven. En vervolgens een tour langs de universiteit te maken. Een college tour. Daar had hij wel zin in. Maar helaas kreeg hij een ernstig fietsongeluk met zijn rally. Fiets in Jakarta. En hij werd gedwongen naar huis te gaan. En een paar jaar te volgde zijn pensioen. Op de afbeelding zie je een, een klantfoto Waarin Boeken naar de eerste promotie gaat. Die ooit aan de Universiteit van Indonesië werd gehouden. Hij heeft hier zijn pyjama aan. En daar overheen heeft hij een geleende toga. En de, vervolgens uh, heeft hij daar dan die promotie uh, gehouden. Toen had hij dus net dat ongeluk gehad. Terugkijkend valt op dat Boeken zou kunnen zeggen. onto something was. Maar toch uiteindelijk vasthield aan zijn bestaande ideeën. Eh, die erop neerkwamen dat de Indonesische bevolking niet op eigen benen kon staan. en de bevolgende rol van Nederland nodig bleef. Tegelijk was hij geïnspireerd door bijvoorbeeld Mahatma Gandhi, zijn idool, die hij ook in zijn uh, dienst Ashram uh, opzocht en de hand mocht schudden. Uh, dit is een foto van zijn reis in India. En dat ging naar nou vooral om Gandhi's vorm van zelfbestuur, in tune met de natuur, soberheid predikond. Maar Boeken leek niet echt te overwegen dat Gandhi's spirituele autonomie ook gelijk opging met. Politieke autonomie. Nou, hoe moeten we Boekers Denken nu duiden? Is het de arrogantie over die economisch minderwaardige luie inlander? Of is het de erkenning van een sociale leefwereld die op eigen merites beoordeeld moet worden? Beide duidingen zijn te vinden. Na de Tweede Wereldoorlog werd verheffing vertaald in ontwikkeling, development en on underdevelopment. Modernisering werd trend. Waarbij vanuit de VS veel aandacht was voor Indonesië. In Harvard en het MIT um, ging men op zoek, net als boeken dat had gedaan, naar de zogenaamde westerse economische ondernemersmentaliteit. En in 1952 werd er een groep antropologen naar Java uitgezonden, die behalve dat ze zeg maar zelf al een soort voorbeeld waren voor hun westerse levenshouding, um, ook onderzoek gingen doen. En een van hen besluit eerst om in Leiden langs te gaan bij boeken, om raad te vragen. En zo werd boeken eigenlijk opgenomen uh, in een trend om economie en cultuur met elkaar te verbinden. Maar dan wel met dezelfde visie op de weinig economische en vooral passieve houding van de, Inlands, uh, van de Indonesiërs. Nou, de, de gast die op bezoek kwam was Clifford Keertz, de antropoloog die uitgroeide tot... Uh, ja, ik denk de meest invloedrijke antropoloog in de tweede helft van de 20 e eeuw. En deze Clifford Keertje, ziet hem hier in Leiden, verklaarde zich een adept van boeken. met zijn gecombineerde aandacht voor cultuur. en het benadrukken dat deze cultuur economische ontwikkeling in de weg staat. Maar boeken werd ook opgenomen. in een stroming die veel radicaler brak met de ideeën over ontwikkeling, groei en modernisering. Dus in 1972, boeken was toen al overleden in 1956 verscheen een belangrijk boek van de Amerikaanse antropoloog Marshall Salens, Stone Age Economics. En ook dat moest ik als eerste juist lezen. In dit boek liet Salens zien dat zowel jagers, verzamelaars, samenlevingen of zwerflandbouwers en ook kleine sedentaire boeren maar een paar uur per dag werken. Amerika dacht in weldaad te leven, in, terwijl er grote armoede heerste terwijl in de wereld van Selins materialisme geen rol speelde. Zelens wees op het bestaan van een morele economie... die mensen in hun materiële behoeften liet voorzien... door slechts weinig uren per dag te werken. In de wereld van overvloed, affluence aan tijd en gemeenschapszin... ontbrak de behoefte om meerwaarde te creëren... door bijvoorbeeld producten naar de markt te brengen. Zelens werd door zijn beroemde leerling David Kraber provocatief postuum genomineerd voor de Nobelprijs voor de Economie, omdat hij met zijn boek, ik citeer, de onzin common sense kennis van de economie ontruid had gehaald. Zelens behoorde tot een groep substantivisten genoemd, die ontkende dat de conventionele economische theorie universele geldigheid had. Economie kon volgens hen niet uitsluitend in termen van winstmaximalisatie, individualisme en ondernemerschap worden begrepen. Economie was überhaupt veel te belangrijk om over te laten aan economen. Economie had immers betrekking op alles wat wij doen als mensen. Economie als wetenschap bestond als een afgebakend domein, terwijl in veel samenlevingen dat helemaal niet van toepassing was. Een laatste beroemde vermelding kreeg jullie boek in 2009, bijna 100 jaar na zijn proefschrift. Ik weet niet of ik dat ga redden. Ditmaal sloeg de pendule weer uit naar de kritiek... die u en ik wellicht ook gehad zouden hebben... toen we die eerste zinnen la la lazen over de spreekwoordelijke indolentie. En ditmaal kwam de kritiek van een antropoloog... met de langdurige en diepgaande kennis van de Javaanse ambachtslieden. en ook een beetje ingefluisterd door haar promo uh, promotor... een docent die specialist was in de Javaanse pasar... en die dat boek erover had beweerd, maar grote onzin vond. Crap, zo noemden zij dat, maar wel invloedrijke crap. Die leerling, Promovenda... Was S. Stanley en Dunham, die in 2009 postuum bekend werd als de moeder van Barack Obama. Dunhams punt was dat hoewel Boeken de lokale eigenheid van het Indonesisch economisch handel kent... hij er toch weinig respect voor kon opbrengen. En zeker ook het niet begreep. Boeken, en dat geldt eigenlijk ook voor Keertz, stelde zij. En zij noemde Keertz de boeken van zijn generatie hadden vooral en voortdurend het onvermogen van de Indonesiërs benadrukt. In plaats van hun veerkracht, hun creativiteit, hun vermogen om samen een functionerend economisch bestel op te bouwen. Een eigen morele economie, zogezegd. Oké, okay, ik besluit. De ondertitel van deze avond hint naar het trekken van lessen. Ja, voor mij als historicus is dat vooral het laten zien van de kracht van historisering... Het in de tijd plaatsen van gebeurtenissen. Die ervoor zorgt dat we menen te weten. En dat dat vast lijkt te liggen en common sense lijkt te zijn. Losweekt. En dat geldt trouwens ook voor een antropologische blik. Hoewel in beide gevallen dat geen garantie voor succes is. Ik denk dat uh, dit een veel grotere rijkdom aan uh, antwoorden oplevert. Op de vraag waarmee ik mijn verhaal begin begon. Namelijk waarover praten wij als we over economie praten. Belangrijk is in alle gevallen om oog en oor te krijgen voor mogelijk andere geschiedenissen en daardoor ook wel van andere toekomstvoorstellingen. Ten derde, ten laatste, helpt enige bescheidenheid ook wel. Als zou je dat niet zeggen nu ik hier sta. Vandaar dat ik nu stop en dank u voor het luisteren. Dankjewel, Remco. Ga lekker zitten. Ja, dankjewel, Remco. We hebben net uh, een heleboel gehoord. Daar gaan we zo dadelijk op terugkomen en verder, uh, verder op in. Want uh, welkom, André. We hebben dankjewel. jou nog niet gehoord. Dus ik ga even beginnen met een paar vragen aan jou. En dan gaan we van daaruit uh, ja. het gesprek in. Mag er misschien heel iets meer zaal in, licht in de zaal? Want ik zie helemaal niemand. En op zich is het wel... Uh, Ah, ja, dit zijn zei. mensen. Hoera. Die zijn er nog. Heel goed. Um, ik wilde eigenlijk gewoon met een hele basale vraag beginnen. Uh, namelijk als we het hebben over de manier waarop wij kijken naar andere economieën. Dan gaan we natuurlijk uit van het kapitalisme. Wat is nou, kun jij heel kort een definitie noemen van wat is het kapitalisme nou precies? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wel, wel voor iedereen anders, maar, maar laten we zeggen dat, dat het toch iets is waarbij je ervan uitgaat dat als je mensen min of meer met rust laat uh -huh. in hun streven dat daar dan een uitkomst uitkomt die, die voor uh, de grote som van mensen een, een goede is. Dus laat ze hun gang gaan binnen bepaalde regels laat ze ondernemen, laat ze fouten maken, laat ze vooral producten maken waarvan we zeggen hey, dit product is beter dan dat oudere product He, uh -huh. dat is ook aanhakend bij wat net gezegd werd. Uh, uh, we hebben een Nobelprijs meer voor economische geschiedenis, maar hij is gedeeld. En de andere kant van de Nobelprijs was voor wat ze noemen creatieve destructie. Uh -huh. Dat je door nieuwe producten te maken, uiteindelijk winst kunt maken. Dus in dat misschien enigszins uh, bekrompen winst denken, dat er heel veel moois kan ontstaan. En dat, dat denk ik is, is wel de essentie van kapitalisme, zoals we het in ieder geval graag zouden zien. Dus laat ondernemers vrij en dan gebeurt er, uh, nou niet automatisch, maar kan er heel veel moois gebeuren. Dat dat toch wel... Ja, de markt regelt het zelf. Ja, en ook ja. Uh, dus het element van vrijheid daar ook in. In de zin van, het is eigenlijk heel democratisch zo'n marktsysteem. Als jij een product uh, niet wil, dan koop je het niet. Mm -hmm. En dat is wel een vrijheid en een macht die je dus als consument hebt. Die daar ook dan echt wel essentieel onderdeel van is. Ja, maar zie je dat ook zo? Vind je kapitalisme een vrij systeem? Ja, ik vind het in, in, in, in basis. Hè. En dan vergelijk ik het uiteraard met de alternatieven. En dan krijg je ook van die, van die quotes. Hè. Democratie is heel slecht, maar de rest is nog slechter. Ik denk wel dat, dat kapitalisme... Uh ook in termen van vrijheid wel heel veel heeft gebracht. Mm. Ik, ik zie natuurlijk ook wel hè, in, naar de toekomst kijken... de beperkingen, een, een bepaalde eenheidsworst die er aan mm. lijkt te komen... als toch macht geconcentreerd raakt. Maar de keuzes die wij nu hebben... misschien kennen mensen ook wel van die, die plaatjes van... Hè, voor de val van de muur, hoe het in Oost-Europa mm. was... met lange rijen en mm. heel weinig keus. Ja, dat vind ik wel een van de, de, de verworvenheden van kapitalisme, ja. zogezegd. Ja, ja. Ja. Oké, okay, nog even een basale vraag, want überhaupt het begrip economie is, heb ik van jullie, maar ook ja. van jou begrepen, is eigenlijk, ja, wij vinden het zoveel zelfsprekend, we hebben het daar voortdurend over, maar het is eigenlijk nog een heel jong begrip. Ja, voor ons dus, uh, ik, ik als uh, iemand die dan als econoom werkzaam is, ja. ben dan dankbaar uh, voor Adam Smith, hè, daar, daar, daar, daar zeggen we, daar is het een beetje mee begonnen, 1776. Dus niet met zijn boek Theory of Moral Sentiments daarvoor, maar pas toen, hè, toen het echt ging over een inquiry in the nature en causes of the wealth of nations. Dus die focus op uh, rijkdom. Nou ja, aangehaald vroeger dan meer richting staatshuishoudkunde. Echt landen. Uh, nu is de economische wetenschap die, die, die middelbare schooldefinitie is van er is schaarste. En dan moeten we gaan kijken hoe mensen, of wij als samenleving, mm -hmm. onze hulpbronnen gebruiken. En op een open dag zeg ik, economisch voor keuzes. Hè? Dus ook mensen hier, je had hier vandaag niet hoeven zijn. Hè? Je hebt hiervoor gekeuze, maar je hebt dus ook iets anders opgegeven. Ja. En dat is dan de essentie van economie in, in de huishoudkunde. Maar dat is redelijk recent allemaal geëvolueerd. Hè? We hadden ook, het was uh, een hogeschool in Rotterdam vroeger. En nu is het wel een van de, de bekende economiefaculteit. Dat, dat is echt allemaal uh, vrij recent nog. Ja, ja en, en toch heb ik een beetje het gevoel... Uh, zeker als ik luister naar het verhaal van Remco... dat zeg maar, onze perceptie van economie heel erg eenzijdig is... Ik ja is kan ik me wel uh, bij voorstellen. Van. ja dus in zeggen wij het ook wel eens dat zeggen we niet bij de open dag dat zeggen we in het eerste college ja je wordt <lacht> niet gezelliger op feestjes <lacht> zeg maar hè, dan op een gegeven moment <lacht> zie je overal keuzes die <lacht> mensen maken en dan ga je ook benadrukken van oké okay, je hebt dit dus gekozen dus dat niet en dat zijn de kosten mm -hmm. en er zit wel een bepaald uh, ja uh, kostenbaten denken uh, zit er wel ingebakken ja en yeah. uh, ook als ik dan ook een beetje al, al richting dat universalisme aansluit toch ja, een, een redelijk impliciet iets dat we alles een waarde kunnen geven. Een en economische dan ook, waarde ook. Ja, ja. ja, met name een economische ja. uh, waarde. Dus, dus misschien zelfs ook een instrumentele waarde. Uh, dat, dat we daar meer de nadruk op leggen. En daarvan, als je een waarde gaat toekennen, dan, dan, dan uh, leg je eigenlijk een, een soort meetlat op waar je alles onder kunt brengen. Mm -hmm. En dan ga je ook renken. Ja. He, dan, dan ga dat je ook zeggen van ja, dit, dit vind ja. ik dan meer waard dan ja. het ander. Ja. En dat past perfect in het idee van een uitrol. Het idee is, je maakt een keuze, omdat je dan hè, hier zitten, hecht je dan meer waarde aan dan uh, vanavond uh, uh, wie, uh, wie weet een, ik denk een keukendivisiewedstrijd uh, kunt uh -huh. kijken of zo. Geen uh -huh. idee. Ja. Nou ja, maar maar dan, dan heb je oh, dat, dat is dus een waarde. En, en dat zit wel heel erg uh, in, in die wetenschap. Dat je overal ja. kijkt naar nou, wat is de waarde dan. Uh, ja. van, en, en volgens mij heb ik jou. ook wel eens horen zeggen dat als je kijkt naar zeg maar, hoe wij. Als als Nederland onze samenleving, samenleving hebben ingericht... dat economie daar een hele centrale rol in speelt. Ook ja. in zeg maar, de manier waarop we met elkaar ja. omgaan. Ja, ja. De, dus uh, uh, nou ja, kijk, wat dan precies de economie is... vond ik ook uh, overigens in jouw uh, uh, intro ook al. Wat is dan de economie? Hmm. Hè? De, de, de, jij zei het bijna alsof het een zelfstandige actor is... haalde jij het aan uh, uh, in het begin. Uh, Nee, een economie is, is voor mij dus marktactiviteit. dat dus uh -huh. er kopers en verkopers zijn en dat is dan vaak een monetaire transactie. Uh, ja, niet, niet alles, de manier waarop wij omgaan, hoeft in een monetaire transactie een voorbeeld. Uh, plaats te vinden. Uh, ja, voor mij is het bekende voorbeeld, uh, dat heb ik ook niet zelf bedacht, is uh, met name de zorg voor kinderen en voor ouderen. He, de, dus we kennen wel de verhalen. Overigens gooi je die oproep nu in Nederland ook meer. Hè. Meer generaties onder één dak. Mm -hmm. hè. Meerdere mm -hmm. generaties. Uh, uh, en dan heb je ook samenleving waarbij er steeds een verdieping bovenop komt hè, op het huis. Om uh -huh. dat mogelijk te maken. Nou, dat is in Nederland echt een vermarkt als het ware. Zeker, hè, nou, ik kan nog spreken, ik heb uh, kinderen uh, in die leeftijd. De opvang voor kinderen als jij iets anders wilt doen, dat is een markttransactie. Waar dat vroeger misschien veel meer via de buurt uh, ging of uh, uh, onderling geregeld werd. Als jij ze op maandag hebt, hè, uh, uh, dan kon mijn moeder op maandag werken ja. en dan kon de buurvrouw deed, kon dan op dinsdag. Ja. En nu doen we hetzelfde. Maar hebben we daar een kinderdagverblijf in die cirkel, in die ruilhandel meegenomen? Ja. Waar het vroeger gewoon, ja, nou ja, ik zou bijna willen zeggen met gesloten beurs, we ja. konden het ja. georganiseerd krijgen. Ja. En nu organiseren we het. En is het ineens een transactie met een prijs en ook een, nou, laten we wel eens een heel toeslag systeem eraan gekoppeld mm. ook, ja. ja. Ja, nou, dit was even een spoedcursus ja. economie. Ja. Gaan, we, gaan we terug naar de koloniën. Uh, want wat mij opviel, Remco, toen ik naar jouw verhaal zat te luisteren... was dat ik dacht, wat gek dat we uh, enerzijds zeg maar een, een, een land plunderen... en leegroven en alles meenemen wat, wat voor ons van, van waarde is. En anderzijds denken, oh ja, we moeten de mensen hier economisch opvoeden. Want ze moeten ook ondernemers worden. Hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? ja nou, ik denk dat het, het is een goede vraag. Ook een, een moeilijk te beantwoorden vraag. Dus inderdaad, uh, voor wat betreft het plunderen zou je kunnen zeggen... dat uh, dit ook jouw verhaal over het kapitalisme problematiseert. Ik, ik zie dat niet als een abstract stelsel. Mm. Hè, dat je als het ware kunt uh, isoleren van een historisch proces. Ik zie een historisch proces waarin zich een, uh, ja, praktijken... Hè, zijn geïnstitutionaliseerd geraakt, waarbij ja, geweld... Uh, uh, een structureel onderdeel was. Hè? Mm -hmm. Dus uh, in die zin maakt kapitalisme onderdeel uit van een veel breder wereldwijd stelsel van geweldpleging, van massaal geweld. Ja. ja. Hè? Op allerlei manieren. En uh, kijk, je kunt dus. Jouw vraag, zeg maar, nou, hoe je dan, zeg maar, verheffing. Of misschien. Uh, wat we nu ontwikkelingshulp noemen, of hulp sowieso. Ja, hoe je dat kunt benoemen, dat is een beetje afhankelijk van, ik zou haast zeggen, welk theoretisch perspectief je uh, uh, aanneemt. Maar, ja, maar je zou kunnen je dat zeggen dat... Maken? Wat bedoel je daarmee? Ja, ik bedoel te zeggen dat, uh, kijk, je kunt uh, hulp en verheffing ook zien als een nieuwe vorm van machtsuitoefening. Mm -hmm. ja, als een nieuwe vorm, een vertaling van uh, misschien wel zelfs geweldpleging. Of in ieder geval machtsuitoefening, waar dat voorheen op een andere manier gebeurde. Dus... Uh, eh, dus er wordt wel gezegd van, oké, okay, eh, ik geloof dat Toro was, die zei, eh, als ik iemand aan zie komen die mij wil helpen, dan ren ik heel hard weg. Uh -huh. Want? Omdat het een, een, een, een, een, ook een oplegging is, een vorm van disciplinering, een, een inbreuk in jouw privé sfeer. Eh, uh, het, heeft, het komt met belangen, als het ware, van de ander, niet jouw belangen. En, uh, ja, het toch, kan, zeg ja. maar, in de in indië in in in was het duidelijk dat het zeg maar een uh, vertaling was of een, uh, een transformatie van de omgang met de lokale bevolking mm -hmm. die er voorheen was geweest. Ja. En mensen waren, werden als het ware mm. dichterbij, zeg maar, benaderd, boeken, boeken die uh, trok heel veel rond. Uiteindelijk heeft hij nooit zeg maar, echt wat wij dan veldwerk noemen. Uh, gedaan, maar was wel veel meer dan voorheen zeg maar, betrokken bij uh, het proberen mensen te bewerken, zou je kunnen ja. zeggen, hè, tot uh, misschien wel productieve actoren, hè, productieve subjecten uh -huh. hè, die onderdeel moesten worden van die koloniale staat. Ja, want nog, nog heel even, naar na die definitie van hulp en of dat nou iets positiefs of iets negatiefs is, aan de ene kant... De... En Aan de ene kant denk ik, oké, okay, zeker als je kijkt naar dat we tegelijkertijd het land leegroofden en mensen tot slaaf maakten en weet ik veel. Ja, heeft dat natuurlijk iets verschrikkelijk cynisch. Um, en aan de andere kant denk ik, ja, het, is het niet... Als ik, als ik een probleem heb of als ik, weet ik veel, um, in de goot lig, vind ik het misschien ja, wel fijn als iemand me komt helpen. Ja, tenzij dat degene is die me vervolgens eerst in die goot geslagen had natuurlijk. Um, maar ik bedoel, is jouw... Uh, je, je probleem zeg maar met die hulp, zit die in, het, in, het, in, dat, in dat dubbele? Of zit hem gewoon überhaupt dat hulp is aan zich misschien wel gewoon een kapitalistisch oh sorry, een kolonialistische uh, idee. Strategie, Strategie. Ja. ja. Nou ja, kijk, je noemt het al hulp. Het is niet zoals het toen de tijd werd genoemd. Hè. Het was een manier om dat land te transformeren en om de mensen te reorganiseren en niet alleen maar hun uh, hun uh, instituties te reorganiseren. Ja. Maar ook hun samenlevingsvorm. Ook hun lichaam, als het ware te bewerken. Ja. Hun geest te bewerken. Ja. Dus in die zin bedoel ik ook disciplinering. Het was een verregaande een poging... om mensen te hercoderen als ja, het ware. Ja, ik snap ware. het. Ik bedoel, het was niet echt hulp om de hulp zelf. Het was met ja. een ander doel dat in ja. je eigen belang ligt. Maar het gaat er ook niet... Kijk, het gaat er niet alleen maar om om te bepalen of iets goeds of slecht is. Mm -hmm. Want wij zijn zelf ook in die zin als burgers en als onderdanen... of als arbeiders, mm -hmm. Mm -hmm. gehercodeerd als mm -hmm. het ware. Dat is een lange yeah. proces waar yeah. we allemaal deel van zijn. Yeah. En wij hopen dan dat we daarop enigszins mm -hmm. uh, nog kunnen beschikken... over een zekere autonomie. Yeah. Ik denk ook dat we, dat, uh, dat we daarover beschikken. En we hebben yeah. net gehoord dat de vrijheid... Dat we nog in vrijheid leven hè, en dat, het dat dat verbonden is met het kapitalistische systeem. Uh -huh. Dus wij geloven ook daarin dat we daar die zekere autonomie uh, nog steeds uh, bezitten. Ja. Maar je zou er ook op een andere manier kunnen bekijken. Bovendien, natuurlijk voor de koloniën was er al helemaal geen politieke vrijheid. Dus dat uh -uh. was nog weer een heel andere. Ja, ja André, jij doet natuurlijk ook onderzoek naar sociaal-economische transacties tussen verschillende groepen, ook op, op, op wereldwijd uh, vlak. Zou jij op dezelfde, deze vraag op dezelfde manier beantwoorden? Uh, nou, een, een beetje, laten we zeggen, argwaan uh, lijkt, lijkt me heel gezond. Het schoven net even te binnen, uh, het Marshallplan. Dus hm. wij, wij zijn ook ooit ontvanger geweest hm. van uh, uh, hm. dit soort hulp. Maar dat was heel duidelijk ook uit economische initiatieven. Er, was, er moet een sterk Europa zijn, sowieso. Ja. Voor de strijd tegen het communisme, maar zeker ook als, uh, als handelspartner. En, en de praktijk van uh, uh, ontwikkelingshulp... die je eigenlijk al zelfs geen ontwikkelingshulp uh, uh, mag noemen... maar laat het uh, hulp noemen. Mm. Ja, dat gaat toch altijd in het kielzog van zo'n missie... gaan wat bedrijven mee. En dan is het wel het idee dat het uh, uh, bijvoorbeeld wel gaat... naar gemodificeerde zaden die gemaakt worden door een mm. Nederlands mm. bedrijf. Ja, hè? Dus er zit ja, echt ja. wel een koehandel uh, ja. Ja, Wat ik interessant vind, is dat zeg maar bepaalde geleerde kennis die wij bezitten... Dat je die met terugwegende kracht als het ware kunt, uh, opnieuw kunt lezen. Zeg maar. en Dat geldt bijvoorbeeld. Ik, ik vond het nogal voor mijzelf een enorme eye-open. dat het Wiepschafswoende. zo mm -hmm. noemen wij dat dan. Het woende, uh, De economische opbloei van Duitsland. waar niemand zal betwisten dat. denk ik dat dat een goede ontwikkeling ja. was. En dat is met veel ondersteuning gepaard. Hè. Hè, um, uh, tegelijkertijd uh, kun je. Daar ook op een heel andere manier naar kijken. Bijvoorbeeld, dat dat. Als je het vergelijkt met. Uh, de grafieken die uh, de fossiele. Uitst de uitstoot van fossiele brandstoffen. Uh, daarnaast legt. Dan zie je dat dat vrijwel letterlijk. in dezelfde periode zeg maar een enorme. stijging uh, heeft. Dus dat Wietja-wonder is nou precies. de ellende waar we nu middenin zitten. Ja, dus je wil Het hangt er maar af. Waar je, hoe je kijkt, waar je op let. Precies, maar, ja. het is het is maar welk perspectief je aanneemt, welke uh, termijn je uh, uh, ontwikkelingen beschouwt. Doe je dat op de korte termijn of op de lange termijn? En hetzelfde geldt voor de Industriële Revolutie als voor het Winsterswoonden. Eh, ik weet dat toen ik begon met geschiedenis studeerde, was altijd, was altijd de klassieke vraag: Moeten we nou uh, ons druk maken over de arbeiders, die zeg maar, de eerste generatie arbeiders waren, die enorm onder, de, onder druk stonden, eh, hun wereld uiteens zagen vallen? Oh. Het begrip morele economie is eigenlijk toegebund mm. door uh, die ja. historicus Thompson. Om, om die wereld die uiteenviel in kaart te brengen. Of moeten we eigenlijk op de lange termijn kijken en zien dat we op de lange termijn, hè, wat Mogiel doet. Uh, ja, heeft het eigenlijk uh, alleen maar ons uh, veel meer geluk gebracht. Hè? Ja. En uh, veel meer welvaart uh, voortgebracht. En ja. ja, dat dat dan te kosten ging van. Hè, nou oké, okay, dat moeten we maar voor lief nemen. En dat zou je ook zeg maar voor. Ja, iets wat nog best wel kort geleden zich heeft voltrokken die, dat, die on, uh, economische bloei na uh, de Tweede Wereldoorlog. Ik, ik zou wel, uh, het is dus moeilijk en het, het wordt snel normatief, maar uh, ik, ik vind uh, het idee van probeer je in te leven hoe het zou zijn om nu in de middeleeuwen en uh, nou a heel andere omstandigheden, <kwijden> maar ook ga je heel kort leven gemiddeld genomen. Ja, wij kunnen daar nu wel vanuit onze positie natuurlijk op reflecteren en wij kunnen wel concluderen. Nou, dan is de huidige situatie met al zijn minpunten... gok ik toch dat de grote meerderheid van de mensen die nu leeft... denkt, nou, liever nu, hier, dan in de middeleeuwen. En uh, dan is, uh, nou, los van kapitalisme... maar laat dan even het idee van technologische vooruitgang. Uh, de rijkste, van de rijkste koning, welke zonnekoning dan ook... Ja, die, die had dingen die wij volkomen normaal vinden... die wij voor hmm. 10 cent een aspirine of een paracetamol ja, kunnen kopen. In China bestellen, ja, okay. ja, ja. ja. Nou ja, ja. dat, ja. dat uh, was er niet. Hè? Dus uh, uh, misschien was er meer gemeenschapszin in die tijd. nou Laten we zeggen, in die tijd misschien nog niet. Maar er zijn zeker samenlevingen die rond die tijd sterk... Een Salin uh, zou daarop kunnen... Maar ik, ik denk wel, hè, niet zonder dat we meteen een, een, een televoting context ervan maken... wel zeggen, ja, als ik nu reflecteer mijn situatie... en probeer te vergelijken met een andere situatie... Hè, een beetje die counterfactual maken... dat we toch een soort normatief eikpunt er wel in kunnen brengen. Dat, uh, dus alle verworvenheden, maar zeker niet blind zijn... voor alle kosten die daarmee gepaard zijn, laat ik het even zo zeggen. Ja, dus je zegt al die ja. verworvenheden... die zouden we vast niet zomaar op willen geven... Ik denk de grote meerderheid nee. van de mensen niet. Nee. Nee. Je hebt natuurlijk wel mensen die gaan zeggen ik ga op een hutje, ik ga zelfvoorzienend ja. en zo. Dus ik, ik neem ja. afscheid van bepaalde uh, verworvenheden. Die heb je natuurlijk ook. Maar ja. de, voor de massa. ja Oké, okay, voordat, voordat we, want ik heb inderdaad allerlei vragen over hoe we nu aankijken tegen economie en ook naar he, morele, of morele economische ideeën uit de voormalige koloniën. Wil ik nog heel even terug, want we hebben net in jouw lezing Remco van alles gehoord over he, boeken en wat hij daar hoe hij de Indonesische samenleving aantrof en wat hij daar vooral niet vond, althans in zijn, in zijn beleving. Als jij nu kijkt naar de economie zoals die daar toen was, wat, op wat voor waarden of wat voor principes was die gestoeld? Ja, nou, ook dat is weer een hele goede vraag en het is moeilijk te beantwoorden, omdat uh, dat ik ikzelf, dus mm -hmm. dat kan voor andere onderzoekers anders mm -hmm. zijn, alleen maar ken, dankzij de teksten die uh, Westerse en dan met ja. name Nederlandse economen daarover hebben geschreven. Ja. Dus ik heb geen toegang tot de bronnen van uh, die misschien andere onderzoekers die lokale talen kennen ja. uh, en die kunnen lezen. Of op een andere manier onderzoek uh, hebben. Maar ah, je noemde bijvoorbeeld maar, niet, ja, sorry, ja, ja, ja toe maar. maar je zou kunnen veronderstellen uh, dat uh, niet te min, hè, en, en, en, daarbij komt ook dat, zeg maar, de vraag van, oh, uh, men vond dus de bevolking indolent. Dat wil zeggen, gebrek aan spaarzin, lui, enzovoort, enzovoort. Waren ze dat misschien ook wel, hè, in die zin? Je hoeft er niet uh, zo'n negatieve connotatie aan te geven. Maar goed, dankzij zalen hebben we dan geleerd misschien... dat het inderdaad zo is dat mensen zeg maar, hun arbeid... op een andere manier inrichten en organiseren. Dus welke waarden waren belangrijk? Nou ja, dus bijvoorbeeld dat, dat, dat feest. Hè. Voor vind ik het al ingewikkelder. Maar voor zo'n feest bijvoorbeeld... He, waar heel veel aandacht naar uit is gegaan. Ook Geerts, he. die heeft Zijn proefschrift bestaat voor een groot deel uit een analyse van die, van die uh, rituele feesten. Omdat dat zo'n kerngedachte is. Van wat gebeurt daar nou? Waarom vond men het zo belangrijk om geld te spenderen aan zo'n familiefeest of zo'n dorpfeest? En op allerlei momenten, allerlei rituelen die gepaard gingen met, met maaltijden... Um, Waarvoor mensen soms helemaal geen geld hadden, dus ze moesten ze voor lenen, ja. Enzovoort, ja. enzovoort, Dus dat was, een, dat was een enorme verkwistende, nutteloze onderneming, als het ware, vanuit het perspectief van die mm -hmm. Nederlanders. Want ja, oké. Okay. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat dus blijkbaar op de een of andere manier heel belangrijk was voor die gemeenschap, voor die familie. Dat ja. dat, dat zeg maar het deze vormde van waar die samenleving. Gemeenschap. Die, ja, die gemeenschap ja. uit bestond. Ja. En dat. Uh, betekende ook dat uh, mensen ook elkaar bijstonden, elkaar hielpen. Dat er ook een structuur was waarin uh, van, van, van giftuitwisselingen waren. He, voedsel kon gedeeld worden, voedsel kon uitgewisseld worden. En dat ging dus in zekere zin ook om de materiële het materiële van het voedsel. Maar ook natuurlijk om de handelingen, de, de, de bindingen die mensen daarmee met elkaar uh, vormden en bestendigden. Ja. Dus in die zin kun je zeggen dat daar een gemeenschap... Uh, zich vormde en bestendigde, die uh, ja, gebaseerd was op waarden die ja, misschien wij op de een of andere manier ook wel kennen, mm -hmm. maar die blijkbaar uh, als het gaat om het economische toch ja, een andere richting uitwezen. En welke waarden waren dat dan? Nou, dat waren waarden bijvoorbeeld waarin reciprociteit belangrijk is, hè, wederkerigheid, waarin uh, de vermogen om... Uh, uh, over de generaties heen, zeg maar, uh, uh, contacten te beleggen uh -huh. en uh, contacten met elkaar te onderhouden, die niet louter, zeg maar, gebaseerd waren op wat wij dan transacties noemen, die dus een duurzaam karakter hadden, die betekenden dat je nu, als je nu iets geeft, je misschien pas veel later, zeg maar, daar de, de, de, de terugkeer daarvan zag. Uh -huh. hè? Dus uh, het waren verbanden die ja, een duurzaamheid hadden. En een langer termijn perspectief veronderstel. Terwijl als ik nu naar de bakker ga, dan koop ik een brood en dan zeg ik: oké, okay, hier heeft het geld, een transactie voorbij. Uh -huh. hebben we hebben geen sociaal contact meer met elkaar. Nee. Nee, dus ja. uh, dat, dat, dat, dat, daar was dat anders. Dus uh, uitwisselingen van goederen die kregen daardoor ook een, een andere betekenis. Ik ging verder dan alleen maar. nu in de verleden met... ja. tijd, maar ja. Ja. ik veronderstel dat dat in allerlei samenlevingen nog altijd het geval is. Hm. Ja, je zegt dat, dat wat jij net noemde, het, al die, als die, die vrije keuze van de kapitalistische markt, daarvan zeg jij. Nou ja, in, in, de, nou ja, in de voormalige koloniën waren die transacties, daar ging het eigenlijk niet zozeer over, oh, ik mag iets, zelf iets kiezen. Nou ja, dus het, is, het maar... is lastig om, zeg maar, om, om hierover te spreken, zonder dus in de clichés te vervallen. Mm -hmm. Waar wij ja. zelf, uh, misschien vervallen we zelf in de trap, uh, in de in de val, als het ware, van. Uh, Bijvoorbeeld te denken in termen van, uh, nou, wij, wij denken heel individualistisch... en zij dachten mm -hmm. meer vanuit de gemeenschap, hè, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat is zo'n... Uh, en, en hetzelfde geldt voor wat ik nu zeg over het transactionalistische van yeah. onze relaties... Uh, versus uh, relaties die gebaseerd waren op uh, duurzame uitwisseling. Dus ik denk dat daar een, een, een, een waarheid in zit. Ik denk dat het belangrijk is, en dat is ook iets wat Keerts ook uh, zeg maar, steeds benadrukte dat het belangrijker was om samen als het ware te overleven... Mm -hmm. hè, mm -hmm. dan dat één individueel persoon zeg maar probeerde zich groter en sterker te maken dan, uh, dan de rest van de gemeenschap. Ja, ja. ja Misschien is ook nog wel een vraag even aan, aan jou, uh, uh, André. Zou je denken dat we überhaupt nog kunnen leren van de economie... zoals die er ooit in de voormalige kolonie waren? Want dat betekent een soort van teruggaan in de tijd en inmiddels... Denk ik, is de wereld soort één grote globale kapitalistische economie. Met misschien een paar kleine uitzonderingen daar gelaten. Ja, ik, ik denk het wel. Dus kijk, kapitalisme. Uh, uh, en en dus, dus wel vanuit het idee van, van uh, vrijheid voor een individu. ook. Hè, dus daar krijg je wel een spanningsveld. Uh, werkt alleen binnen hele scherpe regels. En ik denk waar wij nu uh, uh, in eerste instantie meer vanuit die uh, kant bekeken tegen aanlopen. Is een probleem van dat wij een gebrek aan regels hebben. Hebben, uh -huh. dat er te veel gedrag nu winstgevend is. Hè, dan zeg ik maar even zo, uh -huh. wat helemaal niet winstgevend zou moeten zijn. Uh -huh. Dat dat niet het gedrag is waar wij als uh, maatschappij op zitten te wachten. Zoals? Uh, nou, ik denk dat je nu heel erg in Amerika... dat is geen kapitalisme meer. Dat is lobbyen en bij de juiste mensen in een goed blaadje komen. Mm. En dan krijg jij het recht om. Mm -hmm. En dan krijg je mogelijke monopolies... zoals de, dat vroeger misschien grote staalbedrijven dat hadden... wat nu die big, uh, big tech krijgt... wat gewoon echt tegenover kapitalisme staat. Nee, het is juist... Uh, uh, Toen der tijd, AT&T, Groot telecom, het werd gewoon opgesplitst. Die bedrijven moesten met elkaar concurreren. Ja. Daar zie ik nu een gebrek aan... En de concurrentie die we zien is toch met name op het uh, gebied van nog goedkoper uh, grondstoffen, uh, nog scherper zijn in jouw hele waardeketen mondiaal. Uh -huh. Terwijl we ook kunnen zeggen, nou weet je, al die milieuvervuilende producten, wij gaan in al die stappen, gaan wij nu belasting heffen. Hè, er wordt uh -huh. nu eindelijk gepraat over, ja, die privévliegtuigen, misschien moeten we die tickets wat duurder maken. Ja, dat, dat, dat past gewoon binnen een kapitalistisch systeem. Zie dan al die negatieve neveneffecten en neem daar actie op. en. Nou, voor economisch is dan de toolkit. Vaak goed gedrag geef je een subsidie, slecht gedrag yeah. geef je een belasting. Maar waarom niet? Waarom subsidiëren wij nog zoveel dingen waarvan we weten... dat het de maatschappij als geheel schade berokkent? en dan is op environment, hè, milieu, is dat het meest duidelijk... maar dat kan ook op het sociale zijn. Dat je nog strikter bent in arbeidstijden... nog strikter op veiligheid, dat soort zaken. Maar dan heb je dus wel ook een overheid nodig... die soms beslissingen neemt... die misschien door bepaalde groepen niet echt, echt uh, uh, gewaardeerd worden. Maar wel in het grotere plaatje... Dat, dat het allemaal kan floreren binnen strikte grenzen. En dat kan dus binnen een democratie, denk jij? Euh, ik, ik, ja, ik, ik hoop het nog. Het gaan... ja, is nu wel een beetje <kigst> spannende tijd, denk ik. We gaan ontdekken wat er, wat er mogelijk is. Ja. Euh, euh, misschien, een, ja, hm. dan, dan ga ik ook een beetje buiten mijn veld, maar zitten we bij een crossroad euh, waarbij overheid en grote bedrijven inderdaad wel heel veel in elkaar weer schuiven hm. ten opzichte van 30, 40 hm. jaar geleden waar die bedrijven echt gewoon onderling moesten concurreren... en je werd niet winstgevend... door de juiste politieke vriendjes te hebben. Ja. En ja. dat gevoel krijg je wel een beetje... dat ja. het een beetje aan terugkeren is. Ja. En dat is niet het kapitalisme wat je zou willen. Nee, nee ik denk als ik, als ik naar André luister... dan denk ik dat, dat, dat jij je daar wel bij aansluit. Hè? Want jij hebt nu een, een groep... andere studenten met wie je op zoek bent... naar alternatieve modellen... voor de economie. Uh, ja, dus... Uh, zeker geïnspireerd door mijn eigen onderzoek... Uh -huh. maar dacht ik van, oké, okay, laten we dan... Uh, zo'n honorscursus is een goede vorm. Het ja. zijn studenten die uh, vrijwillig... uit verschillende disciplines... <laughs> <laughs> uh, in de avonduren... zeg maar... Uh, uh, leuk vinden om uh, zo met zo'n project... bezig te zijn. Dus uh, We proberen na te denken over... en ook gewoon op zoek te gaan naar... Uh, uh, Alternatieve economieën. Dus, uh... en, en dat is geïnspireerd door je onderzoek naar hoe wij in de voormalige kolonie omgingen met Ja, en dus mensen. bijvoorbeeld ook dat werk van Selens en uh, zo, mm. dat boek wat ik noemde over dat pluriversum. We mm hebben -hmm. een hele reeks van uh, alternatieve gedachten. Soms ja, zijn het niet meer dan begrippen. Hè. Soms zijn het hele uitgewerkte, al heel lang bestaande, hele duurzame, lokale vormen van bestaanswijze, economieën zouden je ze kunnen noemen. Mm -hmm. Visies op het leven van mensen met elkaar en met de hen omringende natuur. Ja. Eh, dus ja. En ja, dat vind ik interessant. Maar in Nederland heb je natuurlijk ook van dat soort uh, projecten, vormen, mensen die, uh, of groepen die met uh, alternatieve currency, met uh, munten mm. aan de slag gaan. Uh, ja, er gebeurt eigenlijk van alles. Natuurlijk, vorige week hebben we dus een boerderij hier in de, ja, ja, in de buurt bezocht. Voor mij sowieso bijzonder dat mm. ik... Uh, op het platteland. Uh, oh ja, hij komt ook om Ja, geboren en getogen. <laughs> en, ja, Amsterdam, geboren. En dus is een biologisch boerderij. En uh, dat vond ik heel mooi hoe zeg maar, die boerderij uh, ja, als een soort gesloten in een gesloten cyclus probeert te produceren met, uh, van, uh, van de productie tot aan de, de verkoop en de en de en, uh, en, ja, probeert zeg maar uh, daardoor ook gedwongen is klein te blijven, relatief oh. klein. Dat vergroot op schaal, zeg maar. Hè, zo werd ons verteld daar. Ja, dat, dat leidt tot allerlei uh, ja, dilemma's waar ze yeah. niet mee te maken wilden hebben. Dus uh, dat vond ik heel interessant. Yeah. Dus, okay. En studenten die, uh, die, uh, die moeten eigenlijk nadenken over uh, hoe je zeg maar, op een ludieke manier zeg maar, zo'n alternatieve economie ook educatief zou kunnen mm -hmm. maken. Dus zouden we niet zeg maar, een alternatief voor monopolie kunnen maken? een is een spel waarin het is, weet je natuurlijk, zo snel mogelijk rijk moet worden. Mm -hmm. En dat doe je door huisjes te zetten mm -hmm. en hotels te bouwen. Hè, dus je zou kunnen zeggen, wie heeft daar wat aan? Want als je op je huisje of een hotel komt, dan moet je zeg maar, alleen maar geld betalen. Ja. Niemand wordt de wijze van, behalve die ene nee. ja. die ja. het kaartje heeft. Zou je niet zeg maar, kunnen denken aan structuren, spelvormen, waarbij het erom gaat dat, eh, dat we... Dat het spel een andere doelstelling krijgt. Dat meer mensen daarvan profiteren. Mm -hmm. He, mm -hmm. uh, ja. Zaken waar ik als uh, Amsterdammer, die, waar, waar, de woningmarkt, waar de woningmarkt helemaal dicht zit. Zeg maar, hè, wat, wat één groot monopolie is zeg maar, in, het, in, in ja, real life. Ja. Erg interessant vindt. Als, als je zeg maar, op die manier zeg maar, kunt nadenken om, om over, op een andere manier... Zeg maar, uh, met Economische vraagstukken om te gaan. Ja, ik heb nog één vraag aan jullie allebei en daarna ga ik uh, naar de zaal kijken. Um, dit hele. We, we zitten natuurlijk in een, in een tijd waarin er sowieso heel veel nagedacht wordt over ons koloniaal. Over onze koloniale geschiedenis. En ik vroeg me af dat we nu ook na, nadenken over. nou ja, dit hè, de de lessen, de, de economische lessen die we eventueel kunnen leren uit de, de koloniën zoals die waren toen wij daar uh, binnenkwamen stampen. Um, is dit is het een soort bijproduct van ons algemene denken over de koloniale geschiedenis? Of is dit ook te maken met een kapitalist, kapitalistisch systeem... dat een beetje aan zijn voegel, uit zijn voegen begint te kraken? Maar zal ik bij jou beginnen, André? Ja, als ja, ik, een nee, ik, ik denk niet dat ik daar heel veel zin niks over kan zeggen. Nee, eh... Uh... Ik, ik denk in zijn algemeenheid, het gaat een beetje met, met golven. Hè? Dus nu is de term woke. Daarvoor was het politieke correctheid. En uh -huh. yeah, yeah. Je hebt, uh, uh, Moussa Al-Gharbi uh, heeft, heeft wel dat soort periodes hè, de, uh, uh, geïdentificeerd. Uh, dus laat ik het zeggen, er is bredere aandacht voor het concept justice, laat ik het zo even zeggen, dus ook justice in de zin van dat een kapitalistisch systeem waarbij een, een grote groep achterblijvers ook geen echt realistische uh, uh, uh, uh, uh, perspectieven uh -huh. of vooruitgang meer heeft uh -huh. en uh, vaak ook gekoppeld aan een sociale identiteit, speelt daar een rol in denk ik, kapitalisme ja. uh, moet wel iedereen meenemen en doet het dat nog wel levert ja. het nog ja. wel ja. die, die emancipatie ja. uh, uh, uh, uh, in die zin, en dan denk ik ja, als je dan over justice uh, gaat nadenken, ja, dan, dan, dan zijn er ook gewoon hele duidelijke historische uh, uh, onrechtvaardigheden. Nou, en dan, dan, dat is misschien nog uh, mm. nou, dat is gewoon zeker te eufemistisch mm. uitgedrukt. Yeah. Ja, waar je op een gegeven moment wel rekenschap, uh, van uh, over af mag leggen. Ja. Yeah. En uh, waar we misschien toen niet aan toe waren of wat dan ook. Ik bedoel, zelfs uh, uh, wat Groningers, hè, dat vinden we al moeilijk. Nou, <laughs> dat, dat, dat, dat, dat is dan niet vanwege hun huidskleur. Maar, maar kennelijk vinden we ja. het toch moeilijk als maatschappij... als we van een bepaalde groep geprofiteerd hebben... Ja. op een manier die ja. niet helemaal eerlijk ja. was... om daar dan later echt kritisch op te reflecteren. Ja. Ja, misschien dat deze ja. dus golf van woop voorheen... Daar, daar, ja, dat ze dat mee kunnen nemen. Ja, ja. Uh, ja kijk, we is een moeilijk woord. Hè? Ik heb altijd geleerd uh, als die je de schrijft de of als je spreekt... wie ja. <laughs> zijn die we eigenlijk? Ja. Hè? Dus, uh, ja. Ja. Kijk... Uh, dat ik nu pas hiermee kom. Ja. Niet zeggen dat de rest van de mensheid daar niet te lang mee bezig is. Dus enige bescheidenheid nee. is hier wel op zijn plaats. Ja. Er wordt al heel lang nagedacht. Sterker nog, boeren in de, in de 19e eeuw die met het cultuurstelsel te maken hadden, klaagden toen al en protesteerden. En uh, protesteerden ook met hun, op, met hun voeten als het ware door te mm. trekken. Dus er bestaat al een heel lange traditie op allerlei manieren. Intellectueel en in de praktijk. Uh, waarin uh, het kapitalisme, uh, het kolonialisme, uh, uh, ecologische crisis waar mensen direct in hun leven mee te maken hadden, uh, werd uh, aangeklaagd dat wij nou niet goed geluisterd hebben. Ja, dat is zeg maar ons probleem zou ja, je dat is waar, zeggen. Ja, dat is zeker waar. Dus uh, ja, nou, dat dus denk ik. Leter luisteren. Sowieso. Ja. Fijn dat jullie er waren. Natuurlijk een heel hartstikke applaus voor Remco Ensel en Ad André van Hoorn.